Het Brussel's hoofdstedelijk gewest heeft sinds vanochtend een nieuwe premier, Boris Dillier, de burgemeester van het plaatsje Ukkel. Dillier wist tot vanochtend niet dat hij de premier zou worden. Hij werd om zeven uur gebeld en werd drie uur later beëdigd. Schaatser Jenning de Bo heeft een zilveren medaille gewonnen op de Olympische 500 meter. Hij won ook al zilver op de 1000 meter. De Nederlander was net wat langzamer dan zijn grote rivaal Jordan Stoltz uit de VS. Die reed een Olympisch record van 33,77 en wonders goud.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 Informatie crisscross Amsterdam en Tino Martin en meisjes. En loop niet weg. En ja. hey, welkom bij het tweede uur. En als je zit te eten, eet smakelijk. Achter de hoek verschijnt de zon. Ja, en dat is uh, waarheid als een uh, koel. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Tot 7 uur en tot zeven uur. Het lach en groet maakt iedereen blij.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 Door het leven met vallen en opstaan Achter de wolken schijnt altijd de zon Niemand hoeft nog aan Daar schijnt de zon en wij gaan naar de Bella Africana Gino Politi. We blijven lekker bij, hè? want uh, hè, heerlijke muziek. En we gaan nog wat mensen bellen natuurlijk. Uh, verzoekjes, uh, ja, alles, uh, alles gaan we nog doen. Dus blijven lekker bij. Op mijn huid uit, uit, uit, uit. kijk hier dan maar te lang naar huis. Jij voelt me prima, prima. Doe maar een servesa, blessa, serafie, serafie. Heb ras, is vol en iedereen. Iedereen gaat mee, we duiken in de blauwe zee. Jij voelt me prima, prima, doe maar het servesa, vessa, c'est la vie, c'est la vie. Het terras is vol en iedereen is vrolijk, want het is weer zonne, Alle zorgen zijn. Zo, en de was dan, c'est Dennis van Dam. En uh, aan de telefoon hebben wij natuurlijk weer iemand. Zo, Zo Even de muziek naar de achtergrond. Herman, een hele goede avond. Hele goede avond, Fred van Entertainment for You. Hoe is het daar bij jullie in Zandvoort? Ja, ja, ja. De dreunen een beetje. Wel koud, <laughs> maar jammer, hè? ja, ja. In Zandvoort de denk ik een strandsteen stoelen. zoelen. Nou, ja, het en... wordt de tijd uh, voor, voor het strand, uh, Herman. <laughs> <laughs> <laughs> voor mij wel. <laughs> hey, uh, hoe is het? Ja, goed, we zijn nu bij eenmaal de FM te ook geland voor een ja. interview en zo meteen vanavond aan optreden. Okay. Meneer wordt 80 jaar, dan gaan we even lekker swingen. Ah, leuk, leuk, leuk. Ja. Hey, maar jij hebt een nieuwe single en uh, die ga je vast uh, straks ook zingen. Jij ja, blijft duur. bij mij? Ja. Ja, jij blijft bij mij, een oude, oude kuffer van, uh, van uh, Koos Albers uit 1989. Ja. Heeft in die tijd in de top 40 of nummer 2 gestaan, net niet heen gehaald. Maar uh, bij altijd een heel mooi nummer en luister altijd heel veel naar. En ik denk ja, nou, gaan we er een, een nieuw versie van maken. Hè? En dat is aardig gelukt. Dus we het gaan meer optredens proberen, proberen. Ja. Kijken wat mensen mee doen en lekker dansen, zingen, dansen, zwingen, meezingen. Ja, dan heb je iets in je handen en dan moet je het uitbrengen. Ja, ja het, is, het is een bekende uh, bekende melodie natuurlijk. Net ja. wat je al zegt, is... Koos Albers, uh, ja helaas uh, niet meer onder ons. Zeker. Maar uh, ja, wat een uh, muziek heb deze man achtergelaten. En uh, ja, ik, ik, uh, ik zeg altijd... Uh, deze man is uh, heel erg uh, ondergewaardeerd. Zeg ik ja, altijd. Ook. Ja, Ja. En uh, ja, helaas. Maar jij hebt maar... In, ieder een, uh, in ieder geval een herinnering uh, daaraan uh, toe, uh, bij, aangegeven, zeg maar. Ja. En, uh, en, uh, ja. Ja, het is gewoon veel respect voor die, voor die man, net wat je zegt. En uh, ja. die muziek, dat is gewoon on... on uh... Ja, dat zegt het nooit uit natuurlijk. Nee, nee, dat zijn de, de nummers blijven altijd. Ja. He, want, uh, en zeker dat uh, de Nederlandse programma's op de radio, uh, ja, dan uh, komt hij toch nog uh, regelmatig voorbij, gelukkig. Ja, gelukkig wel, hè. En uh, ja. Ja, en nu blijft het natuurlijk wel leven. Als, als iemand je kuffert, dan is het natuurlijk ook weer uh, leuk. Want uh, dan komt er weer een, de, de tekst komt weer terug de gedachten aan de man, maar ook, ook gewoon het uh, nieuwe, hè? Ja, ja, ja. Ja, in een, een nieuw, uh, nieuw fris jasje, zeg ik altijd. Ja. En uh, uh, ga, ga je nog meer uh, van, van Koos doen, of... Uh... Nee, ik, uh, ik doe altijd maar, Ik heb een, een uh, 2023 huisje bij de brug gedaan van Vieskazen. Ja. Uit het mooie Leiden. Ja. En uh, ja, dat was ook echt een echt, echt groot succes. 750.000 streams op, uh, op Spotify. Dus dat is echt heel groot. Ja. Voor mij dan, hè? Dan is dat echt een, een, een dikke nummer geweest. En uh, vorig jaar een eigen nummer geschreven. Super Mokkels. Ook leuk, een lekker swingend nummer. Ja, ja, klopt, ja. En, ja, en dit <laughs> jaar dan uh, koos je. En ben, ben, zit er weer wat te schrijven. En te denken te doen. En uh, dus uh, een beetje wisselen. Oké, okay, en uh, wanneer gaat dat weer uitkomen? Ja, dat zal al eind van het jaar worden. Want dan uh, is het een mooie tijd. Dus me goed bevallen om nu rond uh, november, december uit te brengen. ja ik heb veel uh, airplay door gekregen. Ja, want ga je, ga je nog een uh, mooi zomersnummertje uitbrengen? Of, uh... Ja, dat is. Uh, als het even kan, dan zou ik het wel doen. Maar dan moeten we even kijken of er iets op je pad komt wat echt wel lekker zomers klinkt. Ja, ja, ja. ja inderdaad. Ja, nou ja, daar ja, hebben dat we in ieder geval nog alle tijd voor, Emma. Uh, ja, precies. En, uh, en uh, ja, ik word natuurlijk ook weer gedraaid door onze grote DJ Fred, hè. Ja, ja, ja. Nee, anders, ja. Ja, ja, natuurlijk. Uh, weet je, ja. Uh, ik ben blij dat er talige muziek is. Laten we het zo zeggen. Ja, dat is ook... maar, maar ik zing ook veel Engels, hoor. Alleen dat is het uh, niet voor uit te brengen. Nee, nee, goed. dat, dat is uh, en voor een, uh, een plaats op ja. het podium. Ja, dat vind ik ook, ja. Dat is een beetje variabel. Maar dat doen jullie ook in de uitzending. Het draait ook van alles, toch? Ja, ja, ja, ja, ja zeker. Tenminste, uh, voor, ik doe het voornamelijk uh, Nederlandstalig. En ja, uh, ja kijk, ik ja. heb wel eens uh, nummers ertussen die... Uh, ja. ja. Moet ook kunnen, hoor. Vind ik, Fred. Ja. Vind, ik, vind ik ook wel interessant. Dan de radio ook wel een beetje flexibel. Ja. ja, vind ik ook, hoor. Maar je maakt een mooi programma, want ik heb ze ermee verdiept en gekeken. Ja, dat is perfect. Dat is echt leuk. Ja, nou ja, ik, ik, ik, ik zeg het. Mijn, mijn programma richt zich voornamelijk natuurlijk op de Nederlandstalige artiest. Ja. Zowel Engelstalig als, als Nederlandstalig natuurlijk. Ja, ja. En, en, en voornamelijk Nederlandstalig. Ik zeg altijd in je moerstaal. Ja, is ook heel... Ja. ja. Goed verstaanbaar. Ja, ja inderdaad. <laughs> nou nee, maar dat is ook belangrijk. Ik bedoel, ja, het is... De jaren tachtig is, is leuke muziek. De jaren zeventig ja. en zestig, weet je. Maar ja... ja. Dat wordt al zoveel gedraaid. Ja, dat is ook zo, ja. Weet je, en ik, ik heb altijd zoiets van, ja, toch wel iets anders. Ja, ik denk niet dat mensen allemaal op de... Ja, dat je... scheidt je dan ook, hè, dus ja. dat is ook belangrijk. Ja. ja, want als je inderdaad meerdere zenders, als je dat gaat beluisteren... ze draaien bijna allemaal eigenlijk wel een beetje hetzelfde. Ja. Weet je, en dat is een beetje jammer. Ja, vind ik ook. Ja. En, uh, en daarom is het ook fijn om naar jouw programma te komen. Mijn ja. muziek is ook echt wel anders. Dat je zegt van ja, oké, okay, ja, dat, dat, dat hadden we ook niet verwacht van zo'n nummer dat dat er ook nog in kon zitten. Ja. Dat het lekker danswaar wordt, een quick stepje. Ja. Dus dus ook wel leuk. En dat past ook wel uh, in het programma, denk ik. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Anders uh, weet je, kijk, ik zeg altijd, het moet wel een beetje radiowaardig zijn natuurlijk. Ja, dat vind ik ook. Het moet, moet goede kwaliteit leven, ook op het podium. Ja, hebben ja, aan ja. te klooien en dan moet je gewoon goed zingen. Ja, juist. Dat is gewoon belangrijk. Dat is heel belangrijk. We zien het wel eens anders. Ja, ja. <laughs> helaas, ja. Maar <laughs> nou, goed, uh, ja. ja. Uh, dan dan uh, ja, maak je er ook maar een leuke avond van, zeker ja. altijd. Weet je, ja, het is dan niet anders. Ja. Nou, ik, ik zou zeggen tegen de luisteraars, als uh, wat meer van me willen weten... helemaal vandoor en op Facebook. kan je een message je sturen als je wat berichtjes wilt. Er staan wat uh, live optredens op. En ook natuurlijk, jij blijft voor mij met de clip. Ja. Gewoon uh, kijken en dat is leuk, dat is wel... Ja, en uh, de, de, de agenda is gewoon up-to-date? Ja, de up-to-date ook nog, dus uh, ik kijk kijken of er een gaatje zijn. <laughs> van ja. De ja. Nou ja, het is altijd wel belangrijk dat je in ieder geval een beetje je agenda, dat de mensen kunnen kijken en zien van joh, kan ik nog wat kaartjes krijgen hè, voor twee, drie personen? Ja, ja precies. Beetje. En dan uh, is er altijd een mogelijkheid om gezellig te komen. Ja, toch? Hey Herman, ik, uh, ja. ik ga hem lekker draaien. Als jij, uh, want ik ga jou niet uh, langer of van je werk afhouden. Nou, ik jou ook niet, want <laughs> hem fm uh, moet natuurlijk ook door. Ja, daarom. <laughs> en we moeten nog een mensen bellen natuurlijk. Dus, ja. uh, hey, uh, als jij hem aankondigt, dan ga ik hem draaien. Ja, dan wil ik jou nog heel veel succes wensen. Ja, graag en het nou. Entertainment for you. En uh, ja, lieve mensen, komt je dan. Jij blijft bij mij. Hey Dank Herman, dankjewel. En uh, succes Hai, vanavond en uh, groetjes daar. Goedje terug. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Hoi. Jij blijft bij mij. Jij bent te warm bij mij. Soms is ze huis, soms is ze kind Ik voel voor jou na al die jaren Nog zoveel al meer als in het begin Vragen, nooit hoeven zeggen dat het je spijt Dat was hier dan Herman van Doren en uh, deze mooie cover eigenlijk uh, ja, van, uh, van Koos Alberts. Jij blijft bij mij. En uh, wij gaan eventjes door met uh, ja, de nieuwe van Mick de Herren. Ja, Mick Herren. Ja. En hij het over een uh, gekke huis. Ja, een gekke huis. Ja, Blijf er lekker bij. Want uh, we gaan uh, zo nog eventjes bellen met uh, de Holland uh, International Fashion Week.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 Op jouw radio, met leuke mensen in zijn programma. En de heerlijke muziek in je moer Het is weer tijd voor twee uur lang. Entertainment voor jou. Zo is het. Entertainer u. tot de klokjes van 7 uur. En aan de telefoon hebben wij ja, iemand, niemand minder van de, de Fashion Week. Hè? De, de Holland International Fashion Week. En dat is Dasjani. Ja, goedenavond. Goedenavond. goedenavond. Hey, hoe is het? Ja, goed hoor, en met jou? Ook? Ja, lekker. Hey, uh, druk? Ja, het is uh, echt uh, een, een regelrechte chaos op dit moment, maar dat wordt er ook wel een beetje bij. Ja, oké. Okay. Hey, en uh, nou ja, je hebt wel aardig uh, wat, wat reclame heb ik gezien van de modellen die gaan komen. Ja, dat klopt. Ja, en uh, wat, wat, wat, wat, wat wordt daar nog meer aan, aan toe uh, geschoven, zeg maar, wat aangevuld? Uh, nou ja, in principe uh, qua promotie van de Fashion Week bedoel je? Ja. Ja. Ja, we zijn, we zijn eigenlijk ook gewoon heel creatief bezig op dit moment. In principe um, is zeg maar het programma volledig rond. Ja. En uh, zijn we toch heel, ja, heel erg aan het promoten, omdat het uh, ja, in Den Haag gebeurt. Ja. En, uh, maar het is natuurlijk ook landelijk, dus het is een Holland International Fashion Week die we launchen. En daar willen we toch zoveel mogelijk uh, ja, zeg maar, animo voor creëren eigenlijk. Ja, want uh, wat, wat moeten wij daarbij voorstellen eigenlijk? Want uh, voor, de, voor de mensen thuis die dat niet de Holland International Festival Week of Fashion Week bedoel ik. Ja, nou wat het eigenlijk is, is gewoon een. Het is een, nee, niet gewoon een Fashion Week zoals dat misschien mensen wel uh, vaker gehoord hebben. Uh, Amsterdam Fashion Week of je ja, Milaan Fashion Week heb je natuurlijk. Dat, dat, dat is afgekort, uh, dat staat voor Fashion Weekend eigenlijk. Ja. Uh, en daarbij krijgen dus designers uh, de gelegenheid om al hun designs te tonen aan het publiek. ...en pers en media eigenlijk... ...en uh, fashion vendors vooral... Ja. ...dus het is eigenlijk een fashion presentatie... ...en waarom ik gekozen heb voor de naam Holland International Fashion Week... ...omdat ik toch ook wel iets wilde doen... ...voor de designers en de modellen hier, qua platform... Ja. Omdat ik vind dat we hier gewoon ontzettend veel talent hebben. Um, uh, ja, wat, wat niet, er gebeuren natuurlijk wel fashion events, maar um, ja, daar wilde ik toch een beetje verandering in brengen. En, en dat nog meer aanstippen, omdat, uh, omdat er gewoon ontzettend veel talent is ja. uh, ook daarvoor. Ja, ja, ja en, en ja, eigenlijk wordt daar uh, ja, weinig gebruik van gemaakt. Ja, en het is toch wel, het wordt er een beetje bij, maar toch ook weer niet. Uh, terwijl we eigenlijk best wel getalenteerde designers in, in Nederland hebben, echt ja. ontzettend. En um, ja, ik ben eigenlijk, we zijn begonnen ooit met een Academy twee jaar geleden. En dat ging best wel goed voor het plaatsen van uh, modellen internationaal. Ja. En dit is eigenlijk het eerste concept waar ik ooit mee gespeeld heb. Maar ik, ik dacht altijd van dit land zeker ik als we iets verder, uh, zeg maar, in de wedstrijd zijn. Ja. En um, Nee, dat is eigenlijk heel goed ontvangen. Kijk, de aftrap, dat is dan uh, volgende week uh, op de 21 ste van februari. Um, waar heel veel animo ook was, uh, voor was daar, eigenlijk het moment dat wij online zijn gegaan, uh, met een aankondiging hadden we ook al echt 10 designers. Um, uh, ja, goed. Maar uh, de officiële Fashion Week, die gebeurt dan in um, juni. Ja. Dus uh, het is eigenlijk weer een, een aftrap van, van de Fashion Week. Ja, dus een, een start van voor... Ja, Voor de rest, wat gaat komen, ja, klopt. Hé, hey, en uh, ja, de mensen, uh, ik, ik vroeg me eigenlijk af, want uh, het, het speelt zich af op de pier in uh, Scheveningen, uh, ja. waar, waar kunnen mensen ook een, een auto kwijt en dergelijke, of, of hoe zit dat? Uh, ja, volgens mij heb je, uh, zeg maar, je hebt meerdere parkeergarages daar ja. uh, en, en daar kunnen ze het kwijt. En anders kan er in overleg ook altijd met korting een parkeerkaart uh, via de organisatie afgenomen worden. Ah, oké. Okay. En uh, nou ja, dat, dus daar uh, kunnen wij dat... Uh, ja, misschien gaan we daar... Uh nog wel eventjes wat, uh, wat op het internet uh, plaatsen. Ja, het, ja ik, ik lees net bij de gasten kunnen parkeren... bij Interparking of Akkoa Strand. Ja. En uh, mochten ze echt zoiets hebben van... of online kan je tegenwoordig voor 12,50... kan je dus, dat moet je wel vooraf doen... Uh, volgens mij een kaartje reserveren uh, voor, voor de hele dag... of een halve dag. Ja. Uh, maar mochten ze dat ook aangeven... dan kunnen wij ook nog altijd uh, ja, bij de organisatie... of bij, het, uh, zeg maar, bij de locatie... Um, ...in overleg nog uh, met korting een uh, parkeerkaart verstrekken. Ah, oké. Okay. En, en wat, uh, wat er waren de ticketprijzen? Nou, wij, wij zijn, dat was even een uh, discussie. Want je wilt natuurlijk dat het uh, in, die, in die zin laagdrempelig is... ...maar tegelijkertijd heb ik er zelf voor gekozen met het team... Uh, hè, dat, ...dat we eigenlijk klein beginnen, dus dat het een heel uh, compact event wordt. Ja. Uh, we hebben ervoor gekozen niet meer dan 150 mensen, uh, zeg maar, hiervoor... ...want de Fashion Week wordt ja, drie of vier dubbele, zeg maar, ervan. Um, maar dat maakt niet dat het uh, programma minder groot is. We hebben echt uh, ja, nationale zangers, internationale zangers... Ja. Uh, ...presentaties van hele bekende designers... Dus het is echt wel de moeite waard. Ja, dus uh, nou ja, eentje die, uh, die ken ik dan wel, die bij jullie uh, kan optreden. En dat is succes uh, dus. Ja, ja, ja, ja, dat klopt. Dat is uh, een, een contact van een goede vriendin van mij, Rochelle. Ja, ja. En die heeft mij natuurlijk ook in uh, ja, contact gebracht met jullie. Ja. Uh, maar uh, ja, dus dat is uh, inderdaad uh, echt een gerenommeerde zanger. En ja, wat past er beter bij uh, Holland International Fashion Week dan, hè, dan een uh, uh, ja, zanger die Nederlandse nummers ten horen brengt. Ja, ja, het is, uh, nou, ja, het is uh, voor de mensen die je niet kennen ja, een, geweldig zanger, een geweldige zanger. Ja. En uh, ja, inderdaad, uh, als ik uh, daar denkbeeldig uh, uh, als ik dan uh, eventjes uh, uh, denkbeeldig voor me plaats, dan, uh, dan past dat zeker wel. Ja, dus dat is het. Het is natuurlijk, je wilt iets wat ook multicultureel is. We, we hebben ja. echt van Afghaanse designers tot een echt Nederlandse designers, tegen gerenommeerde designer die heel veel in, in die, uh, zeg maar, voor uh, de Holland, Hollandse peasantry heeft uh, betekend als Rostini van Wijk. Ja. Die komt Um, zelf uh, hebben wij ook een kledinglijn, dus dat wordt de grote finale. Um, ja, het, het is van alles, uh, ik heb gewoon zoiets van uh, alles wat, uh, ja, uh, zeg maar wat, wat er goed uitziet en wat een platform nodig heeft en wat verdienstelijk is qua uh, uh, um, talent, uh, dat krijgt gewoon op Holland International Fashion Week een platform, aangezien het toch uh, multicultureel is. Ja. Ja, want uh, ja, het is eigenlijk een groot spektakel. Dus eigenlijk uh, wat je zegt is vol is vol. Ja, dat is het. wij zijn uh, altijd wat bescheiden geweest. We hebben heel erg getwijfeld van, nou, moeten wij dit echt op invite doen of uh, gaan we nu met ticket sales beginnen. Maar aan de andere kant hebben we gewoon voor ticket sales geko uh, gekozen. Ja. En dat gaat op zich redelijk goed, maar we zijn er vrij laat in begonnen. We zijn pas eind januari, hebben we toch echt een datum vastgezet. Ja, uh, ja dat strijdt je ja, ja ja dus, dus vandaar um, en, en ja we hebben ook een um, uh, optreden van J Flex dat is een Arubaanse Aru Aru zanger we hebben een uh, Hindustaanse Sanjana. Um, we hebben echt van alles ja dus het, het, ja. ja wat het leukste is uh, jij hebt zelf natuurlijk ook uh, aan uh, misverkiezingen meegedaan klopt en dat is uh, welke uh, jaren tijden waren dat uh, 12, uh, 2012, 13, 14, 15, 16. Ik, ik heb uh, internationaal verkiezingen gewonnen. nationaal. Toen ben ik eigenlijk doorgebroken als internationaal model. Heb op veel koffers uh, veel mogen staan. Glamour, Grazia. Uh, ik, ik vlieg regelmatig naar het buitenland om uh, shows te doen. Nou. Um, ik heb uh, veel mod best model awards gewonnen. En eigenlijk hadden we gewoon zoiets van... Nou ja, het is nu tijd, omdat de vraag er ook naar was om gewoon... Uh, uh, ja, uh, zeg maar. Ook een beetje mijn kennis bij te brengen of te delen met, laat ik het zo zeggen, uh, met de rest van de aspirerende modellen, zeg maar. Ja, hey, en, um, ja ik, ik, ik, ik, ik, ik kijk er eigenlijk naar uit. Ja, nou wij kijken er ook naar uit om ja. jullie het uh, te mogen ontvangen. En ik ben er zeer dankbaar dat wij uh, ja, even uh, in jullie programma mochten komen om hier meer over te vertellen. Ja, want uh, even kijken, waar kunnen mensen de tickets vinden trouwens? Want ik, ik, ik ga in ieder geval een uh, voor de mensen thuis uh, in ieder, ja. in ieder geval een link uh, op, uh, op de site zetten. Ja, het is uh, zeg maar de ticketlink is uh, Eventbrite. En dat is dan gewoon Holland International Fashion Week. En eigenlijk hebben we ook gewoon codes. Dus kom je dan via bijvoorbeeld... Uh, de code is Holland International Fashion Week algemeen. Maar als je dan via een, een model komt of een zanger komt... Iedereen heeft eigen uh, codes. Ja, oké. Okay. En uh, zijn er nog eventueel uh, kortingen uh, op de tickets... Ja hoor, ja, we hebben zeg maar per, uh, als je gewoon de code HIF, uh, HIFW gebruikt, dan krijg je een x-percentage korting. Ja. En uh, ook als je bijvoorbeeld via een model komt, of bijvoorbeeld via Zerxus, of via iemand anders. Uh, die hebben allemaal hun eigen um, ja, codes. Ah, oké. Okay. En de uh, link is gewoon uh, Eventbrite en dan Pre-Holland International Fashion Week tickets. Dus daar, uh, ja, dat is eigenlijk... Uh, Waar je dan terecht komt. Ah, Oké, okay, ja. En anders kunnen ze ook altijd nog eventjes kijken op uh, zitterwembautieste.nl. En uh, daar staat ook uh, straks een link. Ja, dat klopt. Dus dat, uh, dat is zeker zo. En ik zou zeggen, nou ja. Weet je, als je die dag niks te doen hebt, mis het vooral niet. Want uh, ja, uh, het is een heel interessant uh, programma. Programma-indeling. En uh, ja, het is wel. Vind ik zelfs de moeite waard om te zien voor het publiek, zeg maar. Ja, dacht ik ook wel. Want ik heb uh, ja, verschillende beelden gezien. En uh, ja, ja. Dat, uh, dat belooft heel veel. Dankjewel. Ja, en uh, ja, er, zit, er, zit, er zit natuurlijk een hoop werk achter en uh, in. Dat is wat, uh, wat mensen vaak niet zien. Ja, dat is het. Het is echt dag en nacht. En daarom heb ik het ook heel wel overwogen. Uh, ja, zeg maar uh, echt wel in uh, ja, afweging genomen van is het de juiste timing? Want we hebben natuurlijk eerder ook al shows gedaan we hadden zoiets van, uh, hè, um, als wij dit doen, dan uh, willen we toch wel in de vorm van het eerste concept gaan zitten. En ja. Dus gewoon die officiële Fashion Week. Um, en we hebben gewoon heel veel steun ook gekregen van, van, uh, van, van de modewereld eigenlijk. Van vrienden, van artiesten. Dus uh, ja, wat dat betreft, ik doe het samen met een team. Uh, Sinhaard en Shalini. Um, ja. En uh, ja, goed, dat uh, met z'n drieën doen we het. Uh, dan heb je nog uh, Vanessa en uh, nog een uh, zeg maar goede vriendin van mij. Dus eigenlijk hebben we het met een team van drie gedaan. En, en we zijn steeds aan het uitbreiden nu. Um, en zonder hen zou ik, uh, zou ik het eigenlijk niet kunnen verwezenlijken in die hoedanigheid dat het erg veel werk is. Ja. Uh, je moet designers uh, regelen. Je moet uh, uh, rekening houden met de stage, locatie, geluid, licht, uh, hosts choreograaf, um, alles wat je maar kan bedenken met ja. het programma, met de sales. Dus ja, het is best wel wat, ja. maar ik heb wel zoiets van, nou ja, uh, als dat een beetje de fashion scene hier kan veranderen um, en, en uh, een platform kan bieden, uh, hè, want dat is een ja. beetje het doel aan mannen en vrouwen, ja. uh, dan, dan ben ik alleen maar blij en artiesten. Ja, en uh, de deuren gaan open om half uh, vijf, hè, geloof ik? Ja, de inloop is om half vijf en we proberen dan, hè, dan wordt iedereen verwelkomd onder het genot van een drankje. Uh, welkom drankje en dan willen we echt wel rond uh, ja, half zes zo gaan beginnen. Want ah, okay. we hebben echt een uh, lang programma. Ja, het is, uh, het is uh, elf uur, uh, tenminste elf uur is het afgelopen zo'n beetje. Ja, we hebben bijna tien designers uh, waar, en, en plus nog onze eigen collectie die daar dan in première gaat, zeg maar. Ja. Dus um, ja, we hebben een internationale choreograaf... die speciaal uh, overvliegt vanuit de UK. Um, en, en ook nog een model. Um, dus ja, het is, het is heel internationaal. Zoals de naam het ook al zegt, van het International Fashion Week. Ja, dus uh, allemaal eventjes, uh, ja, gewoon eventjes kijken op de site. En uh, ja, de tickets zijn verkrijgbaar. En uh, ja, vol is vol eigenlijk, want... Uh, eh ja we hebben beperkte ziet ook uh, zeg maar um, ja aangeboden omdat we zoiets hebben van ja weet je je wilt het toch het moet toegankelijk zijn voor iedereen maar tegelijkertijd je moet eigenlijk natuurlijk ook qua locatie een grens trekken qua wat de locatie kan hebben uh, ja. qua uh, gasten ja. en uh, ja uh, wij um, zijn, zijn eigenlijk voornemens om uh, ja de officiële week die eind juni plaats zal vinden veel malen groter te doen. Dus je moet ergens beginnen en op een gegeven moment ja, dat verder gaan uitbreiden. Ja, nee, begrijpelijk. Want uh, ja, uh, ja, het, is, het is natuurlijk niet uh, de meest ideale locatie, laat ik het zo zeggen. Nee, nee ja, qua, qua schoonheid wel natuurlijk. Uh, ja, qua schoonheid uh, Holland, wel. Holland, ja. daar kan het niet. En, en uh, qua Den Haag is dat natuurlijk een hele belangrijke plek. Scheveningen, maar. Ja. Het is, het is natuurlijk wel eventjes, nou ja, op zich, weet je, als, als mensen... Ik, ik dacht altijd maar zo, en daar liep ik ook tegen, want ik dacht van nou, het is echt tegen het einde van het Piraan. Maar uh, ja, Pirefence is vrij bekend. En um, ja, weet je, het is wel een, uh, ja, een gerenommeerde plek, om het zo maar te zeggen. Ja, ja, ja. Hey, um, nou ja, ik, uh, ik ga jou bedanken in ieder geval uh, voor uh, jouw tijd. Ja, jij ook super veel dank uh, voor je tijd en dat ik, dat ik in jullie uitzending mocht komen. Ja, nou nee, graag gedaan. En uh, ja, dank je. Doshani, ik ga uh, ik ga een plaatje draaien en uh, ja blijf nog even hangen. Doe ik, ja hoor. Fijne avond. Tot hey, dank je wel. Ja.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 Dat uh, was uh, Rick Hesley en I cry for help. En uh, ja, aan de telefoon hadden we natuurlijk uh, van de Holland International Fashion Week. En daar Shani aan de telefoon. En dat, is, uh, ja, dat vindt plaats dus op de pier volgende week. Uh, tenminste, uh, aankomende zaterdag. Niet, uh, niet deze zaterdag natuurlijk, maar volgende week. De 21e en dan uh, is dat op papier, Dus uh, je kunt gewoon parkeren in de garage. En uh, ja, alles, uh, alles, uh, ja, je, je hebt alles kunnen horen. De tickets zijn te vinden straks uh, op, uh, op de site natuurlijk uh, van zfmartiesten.nl. En uh, daar uh, kan je dus, uh, ja, nog eventjes uh, tickets uh, inwinnen. En uh, ja, je moet uh, er dus nog wel uh, snel zijn, want er zijn er uh, niet heel veel meer. Dus ik zou zeker, als je daarbij aanwezig wil zijn... eventjes de tickets gaan bestellen. En we gaan nog een, een, een, ja, een plaatje draaien. En dat is Dansende sterren van Gabi Kagi. En de tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij. to my game. Dat was het dan, Gabi Kaji en Dansende Sterren hier bij ZFM Radio. En dat allemaal prachtig. Tolweg, het pina. En uh, ja, het zit er alweer op. René Vroger, als laatste nummertje. En als jij me lief hebt... Soms ben ik gezegend. En soms ben ik vervloegd. Soms ben ik gesloten. Maar voor jou...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 Ik de liever. blijf ik je vrouw, geef alles aan jou. Als jij mij de ik heb me nuchter en gebreken. Nee, ik ben zeker niet perfect. Ik ben geen man. Van illusies, neem me alsjeblieft, zoals ik ben. per hele dagen en ook nachten, ik ben altijd onderweg. Geef alles wat ik heb, onze liefde die is er. Als de uren die we samen zijn, maar goed worden besteed. Voel ik weer, wat jij altijd met me deed. Van als jij mijn liever. Als je mijn liefde liever, woester ik jou, ik geef alles een jou. Ik zou zeggen allemaal, bedankt voor het kijken... bedankt voor het luisteren. En, uh, ja, we zijn even een paar weken vrij. Twee weken is om precies te zijn. Ik zou zeggen, tot over de, ja, drie weken dan. Hè? Ja, drie weken. Ik zou zeggen, tot dan. En een fijne avond, een goed weekend. Doei. Dit is ZFM.